Drie uur, Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. Op Lowlands worden handtekeningen ingezameld... voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. De drie vrouwelijke bandleden moeten twee jaar naar een strafkamp... omdat ze in een orthodoxe kerk een protest liet zongen tegen president Poetin. Met de handtekeningenactie hopen 3FM, VPRO 3 voor 12 en Amnesty International... een vuist te maken tegen die straf.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 De lichaamsdelen zijn van een vrouw en hebben waarschijnlijk maanden in het water gelegen. Volgens de Canadese politie heeft de zaak niets te maken met die van Luca McNarre. Hij werd in juni opgepakt voor de moord op een Chinese student die in stukken was gehakt. Oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen van de voormalige politieke partij Radicale is overleden. Hij begon zijn politieke carrière bij de KVP.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 de Jong. De Nacht van uw Leven is een project van Omroep Max... waarin we twintig mensen de kans geven om een uur lang over hun leven te vertellen. Ik las namelijk ergens dat uh, 80% zo ongeveer van de Nederlanders... vindt zijn of haar leven interessant genoeg voor een biografie. Denk ik dacht van, nou, dat is ook eigenlijk wel zo. Laat gewone mensen eens vertellen over hun leven. En dat documenteren we deze zomer... Alleen, we komen erachter, gewone mensen bestaan natuurlijk helemaal niet. Eens kijken hoe gewoon Herman is. Herman van Dien komt ter wereld op 3 juni 1947 in Zaltbommel. Al op zeer jonge leeftijd weet hij waar zijn leven om zou moeten draaien. Muziek en voetbal. Beide passies weet hij om te zetten in een professionele benadering... maar hij kiest uiteindelijk voor een bestaan in de muziekwereld... Al is dat wel voornamelijk in een belangrijke rol achter de schermen. Herman houdt ervan mensen te entertainen. Maar wat is de andere kant van de showbusiness? Een uur lang gaat Astrid de Jong in gesprek met Herman van Dien. Hoe laat was je hier, Herman? Net. Ja? Ja, <laughs> tien minuten van tevoren. Je zou hier toch een uur van tevoren zijn, dat ja, Maar mij het verteld. was. Ik kom niemand tegen hier en ik... Uh... Ik ben hier wel een meerdere malen geweest, maar niet via de, deze ingang. Ja, het is een doldhof, hè, dat Mediapark. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. het is echt een Maar dolof. we zijn gekomen. Maar dan had je dus toch weer gelijk, want je bent ruim op tijd vertrokken... en dan heb je dus die omzwervingen over het, uh, zwervingen over het Mediapark kunnen maken. Nou, maar ik ben altijd op tijd. Ja. ja. Waarom? Waarom? Omdat het hoort. Dat is misschien vreselijk ouderwets. Je komt heel veel mensen tegen tegenwoordig... die vinden het heel interessant om uh, tien minuten of een kwartier te laat te komen... Nou, ik heb altijd geleerd dat je op tijd moet zijn. Ja. Ja, ik ben altijd te laat. Meen je dat nou? Ja. Of maar, vandaag was je op tijd? Nou, ik moet zeggen, voor een radio-uitzending ben ik nog nooit te laat gekomen. Maar ik, het, verder voor afspraken. En dat, eigenlijk is dat nog erger, want dat impliceert dus dat ik het wel kan. Ja, ja, maar ik heb er altijd een oplossing voor. Ja. Als ik een afspraak heb met een leverancier of met iemand. en die staat op bijvoorbeeld drie uur. Ja. en hij belt niet. En dan komt om kwart over drie. Ja. Dan doe ik open en zeg ik van... Uh, zeg het maar, ik heb een afspraak om drie uur. Je bent te laat. Ik moet je een nieuwe afspraak maken. Moet eens kijken hoe ze het afleren. Oh, dan moet ik gewoon, dan kan ik gewoon weer weg. En dan moet ik een andere ja, keer terugkomen. Ja, het zijn zo. Maar tijd is tijd. Ja, ja, ja. Jouw uitzending begint om twee uur. En dan ja. kom je ook nu om kwart over twee. Nee, dat is ook zo. Toch? Ja. Ja, ik ben er wel eens over. Ik denk altijd dat het eraan ligt dat ik zo'n, ik heb zelf zo'n moeite met wachten. Als jij hier nu om twee uur was geweest, had je een uur moeten wachten. Oh, maar had ik geluisterd. Ja. Ik dacht, dat in dit geval is dat inderdaad ja. heel prettig wachten. Daar zit natuurlijk wel wat in. Uh, voetbal en muziek, Herman. Ja. Dat uh, klonk ja. eventjes heel logisch. Voetbal en muziek waren de belangrijkste dingen in je leven. Maar het is eigenlijk een slechte combinatie, toch? Nou, ja, ik, ik, ik zou het eigenlijk willen veranderen in voetbal en entertainment. Maar voetbal is ook entertainment? Ja, tegenwoordig wel. Dus eigenlijk gewoon entertainment? Entertainment. En hoe oud was je toen je ontdekte dat entertainment het speerpunt van je leven was? Ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was. En wat deed je op dat moment? Je toen zat, op uh, zat ik op school, wat niet mijn hobby was, <laughs> want uh, ik sportte veel. En toen uh, ging ik organiseren. Voor het liefdadig doel, want dat vond ik leuk. Ik vond het le leek wel iets om ook iets bij te dragen voor het goede doel. Het was toen open het dorp. En euh, nou, dat is me zo goed bevallen dat ik dacht van hey, ik vind dat helemaal leuk. Ik maar toen op... was je 13, 14. 13, 14. 14 en wat deed sport. je toen voor open het dorp? Want er was op natuurlijk. Voor iedereen ging geld inzamen. Ja, Misbouwen dorp. En ik dacht, ik moet iets pas doen. Dus ik benaderde destijds de kampioen, inmiddels overleden de kampioen van Nederland, dammen. Bom. Uit IJsland, bom uit IJsers ik zal het nooit vergeten. En ik zeg: uh, wil jij komen Damsjimond aan uh, spelen bij ons? Ja, dat was goed. Nou, en dat, het leverde geloof ik 140 gulden op. Nou, dat was heel wat. Maar ik vond het leuk om het te doen. Ja. En toen dacht ik van hé, hey, dit smaakt naar meer. En zo doen we van de damp zijn we gegooid in een, show, een showavond. En toen zijn we gegooid in een concertreeks. Nou ja, en zo kom je van het een op het ander. Tot het moment dat je denkt, van, leuk, het liefst dadelijk doen. Maar ik wil er eigenlijk wel mijn beroep van maken. En ik wil er iets aan verdienen. En, en hoe ging het dan met school al die tijd? Ja, dat ging wel. Ja, dat de ja, modderde je wel een beetje ja, doorheen. Een beetje, dat ja, dat boeide me niet erg. En ondertussen ook nog voetballen. Ja. Ook 14, toen was ik 14. Toen speelde ik reeds in het eerste elftal bij onze club. Niveau Sparta in Zalbonnen. En dat was op zich al een redelijk unicum dat je met 14 jaar in het eerste elftal stond. Dat kan tegenwoordig nauwelijks meer gebeuren. Maar dat gebeurde toen. Dus dat was dinsdag trainen, donderdag trainen en zaterdag voetballen. En ondertussen organiseren, ja, organiseren. En een beetje naar school, school, kijken of ik overging en nou ja... Het lukt ze soms niet. Ja. En hoe was het thuis? Uit wat voor uh, gezin kwam je? Ik ben de enige. Je was alleen? Ja. Oh. Ja, ja, ik weet wat je wil zeggen. verwent, jongetje. Een ja. beetje. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind zelf meevallen. Mijn vrouw vindt van niet, maar ja, vooruit. <laughs> maar het viel nog aan mij. Maar ik was de enige. Ja, en, en uh, dan moet het volgens mij, als je zo goed voetbalt... moet je daar de keuze maken om niet daarin door te gaan? Um, ja. Als, als je tenminste moment... wilt blijven organiseren. En, ja, op een gegeven moment kwam die keuze op eh, toen ik een jaar of eh, 1920 was. O, oh, toen pas? Ja, toen ja. voetbalde ik inmiddels eh, niet meer bij Niveau Sparta... maar toen voetbalde ik in Tiel bij Theolen. En toen moest ik de keuze maken van... ja, ik nou eh, professioneel door... want ik had een uitnodiging van eh, FC Wageningen op zak... Ik heb daar een proeftraining mee gemaakt en ik kon daar een C-contract krijgen. Dat was het laatste, maar goed, daar begin je mee. Ja. En, uh, maar ja, toen dacht ik van, ja, straks uh, schuppen ze me een uh, gebroken been en is het afgelopen. En ik wil door in die muziek. En ik woonde in Zaltbommel en uh, ik werkte in Tiel toen. En ik voetbalde dan in Wageningen. Ik dacht, dat gaat hem niet worden. Nou, het is hem ook niet geworden, want ik ben weer teruggegaan. Voor iemand die van organiseren houdt, uh, laat je je nogal afschrikken door wat... Uh, nee hoor, maar het was logisch nadenken. Ja, ja, ja. ja gaat veel tijd kosten. Ja, nee, ik zag het niet zitten. Ik was gewoon tweeënhalf twee uur kwijt aan, uh, aan het rijden en het vervoer. Dus dat, uh, dat werd hem niet. Nee. Nee. nee. Dus je koos voor die muziek? Ja. En wat ging je doen? Want uh, dat punt kwam dat je er geld mee wilde gaan verdienen. Ja, nou ja, dan moet je... Dan word je al heel snel uh, manager van een aantal orkestjes. Jongens die, die zie je spelen en die hoor je spelen. En je denkt van, goh, ik stap op die jongens af van, uh, ik wil jullie manager worden. Ja, snotte af van 16, 17, dat was er al voor. Nou ja, dat ging goed, want dan ging je, dan ging je bellen en dan ging je schrijven. En dan kwamen de boekingen binnen en dan hadden de jongens een redelijke agenda. Nou, en zo kwam van het een het ander. Dus ik was er heel vroeg manager van orkesten. Nou, dat klonk natuurlijk al. Hè? Als je 17, 18 bent, dan ben je manager van orkesten. Ja, ja. nou, en ik had al een stuk of 8, 9. Dus wat dat betreft, ja, het ging goed. We gingen daarmee naar Duitsland toe. Nou, en uh, zo kwam het geld binnen. En zijn er artiesten uit die tijd die nu uh, grote namen zijn? Nee. Ik heb geen grote naam in de stal gehad. Nee, maar dit, ja, dat zou je kunnen opvatten als... Van, nou, dan was je niet zo goed als dat je net zegt. Nee, dat is niet zo. Maar volgens mij is het commerciëler uh, veel interessanter... om inderdaad uh, mensen die veel optreden te boeken... die helemaal niet per se... Uh... Het, zijn, uh, het zijn twee verschillende factoren. Uh, je kunt kiezen voor een band uh, managen... en uh, daar veel werk mee krijgen... Of je kunt zeggen van, ik pak een nieuw soort band aan met een aparte stijl. En die ga ik proberen te brengen. Ja. Dat kost meer tijd. Ja. En ja, op een gegeven moment... Het is een gegeven, ander het, vak. Te... Ja. ja, eigenlijk wel. Dan ben je afhankelijk van, ik ga me voor een platenmaatschappij en dat soort. En ik zag het meer in het werk zitten, want dat leverde het geld op. Want ja. dat moest, moest je toch hebben om te overleven natuurlijk. Ja. En ging je dan ook mee? Ik ging altijd mee. Ja, want een manager moet natuurlijk... Ik ging altijd mee. Maar dan was je, uh, hoe deed je dat dan? Want je mocht nog geen auto rijden. Nee, maar ging mee met de jongens. Die jongens moesten ja, natuurlijk over het optreden heen. Die waren dan ouder meestal. Ja, die waren, ja, die waren, waren meestal wel 10, tien, twaalf ouder. Maar hoe deed je dat dan? Wat, je zegt al, broekje van 16, Dan moet je er wel even doorheen. Ja, hoe overtuigde je ze dan? Ja, blijkbaar kon ik dat goed. Ja. Blijkbaar kon ik goed mensen overtuigen. Ja, die babbel. Ja, nou ja, ze zeggen het. Ja. Maar dat ging we dat ging, dat ging goed af trouwens. En kennis van zaken natuurlijk. Maar ik was trouwens vroeger heel verlegen hoor. Nou ja, dat spreekt elkaar wel een beetje tegen. Ja, dat klopt. Maar het is zo. Ja. Het is echt zo. Maar waarom dan toch die babbel? Ja, dat is een noodzaak natuurlijk. Als je bij een klant komt en je zegt van... ik heb een bandje en dan blijft het bij... Ja. dan denkt die man, ja, wat moet ik ermee? Als een ja. bandje net, zoveel, uh, net zo goed zingt als hij praat... dan, dan ziet het niet op natuurlijk. Nou, dus. maar, maar waarin uitte dan het <coughs> feit dat je verlegen was? Uh, op, de, op den duur dan, uh, moesten de dingen gepresenteerd worden op een avond. moest de band aangekondigd worden. En dan zei de jongens, dat moet jij even doen. Als je nou, dat gaan we niet worden, hoor. Je bent natuurlijk de aangewezen persoon. Ja, me. maar nee, oh God, dan was ik verlegen. Nee, dan, ik, dat durf ik niet. Je ging zelf het podium niet nee, op. Nee, nee. En speelde je zelf ook geen instrument? Nee, ik heb vroeger heel kort stonden, een maand of twee gedrumd. Ik, ik vond het helemaal niet. Ik vond het niet. Ik vond het te eentonig. Het heeft één voordeel gehad, dat ik drumde dat ik namelijk me goed kan verplaatsen in uh, het muzikantenleven. Dat is een voordeel. Maar je hebt, je, want je zegt, ik heb een blauwe maanden gedroomd. Ja, maar dat was, dat was voldoende. <laughs> dat was voldoende om te zien hoe hard muzikanten eigenlijk moeten werken. Ja. En wanneer, wanneer je bij een, een zaal-eigenaar komt... en die man zegt van, uh, wat vragen jullie? Ja, we vragen 1200 euro met zes man. Dan zegt die man van, nou, dat is een flinke gage... Hebben die jongens 200 euro. Ja. Maar hij vergeet dat ze daarvoor soms om vier uur meer naar de deur uitgaan. En om vier uur s'nachts weer terugkomen. Ja. En wat hebben ze nou verdiend? Nou, dik uit. Ja, en vergeet het repeteren niet. En de en investering. Het, uh, drumstel, en het uh, drumstel. Ja. Ja. Ja. Maar dat kan ik goed indenken. Ja. Het muzikantenleven is een mooi leven. Maar het is niet zo uh, slapend rijk worden. Wat is er mooi aan dan? Want het is echt wel hard werken. In, in het circuit waar jij het over hebt. De, ik denk dat de, de vrijheid, de vrijheid is het mooiste. En ja, hoe het ook went of keert, ik bedoel, ja, de vrouwen zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja, daar is, kom je niet onderuit. Het is altijd een feestje. Nou, wanneer kwam de eerste vrouw? Want als jij zo jong al als manager op pad was. Ja, hoe kwam wanneer kwam de eerste vrouw? Nou, ja, vijftien. En wie was dat? Dat weet ik niet meer. Ah, dat weet je nee, ook dat wel. Oh, nee, je weet de eerste toch wel? Nee, dat wel? weet ik niet. Nee. Nee. nee, nee. Waren er zoveel? Nou, dat wil ik ook niet zeggen, <laughs> maar het valt allemaal me mee. Hoor. Ze zeggen wel eens in, in ieder stadje een ander schatje, maar dat was ja. deze show. Nou, wel voor de muzikanten, ja. maar niet voor de manager. Nou, voor de manager, des te meer natuurlijk. Ja, ja. Oh, dat, dat, Als je ergens ja. zei: van, ik ben de manager van de band. Oh, dat was het. Oh, dan was je. Ja, dat was het. Dat was ook een ja, van maar de. Maar ook regioen. met de vrouw was ik vergeleken hoor. Ik was heel erg verlegen. Ja, ik meen het. <laughs> ja, ik bedoel. Ik kan het ook niet helpen, maar... Maar wat trek je dan toch zo in dat... Uh, of wat trok jou zo in dat muzikantenleven? Ik denk is... dat ik dat van mijn vader had. Mijn vader die was, uh, is vroeger uh, muzikant geweest. In een band, en ik geloof dat ik dat namelijk weet. De Jingle Serenaders. Ja, en die was uh, trompetist. En ik denk dat ik het daarvan heb. Ja. En ik denk dat ik het, uh, het organisatievermogen uh, heb van mijn moeder. Oh. Maar het was ook degene die alles regelde thuis. Ja, nou, waren we met z'n drieën, dus er viel weinig te regelen. Maar wow. Ik moest af en toe in geregeld worden. Ja. Dus ja, ik bedoel. Maar ja, je bent dus een ultieme combinatie tussen de capaciteiten van je ouders. Ja. En die vonden het wel grappig. Ja die, die hebben, ja, die vonden het heel mooi. Die hebben ook altijd gesteund. En die gingen, als, ik een, als ik iets organiseerde, dan zaten zij aan de kassa. Oh ja. Hè? Mijn moeder die was, die zorgde ervoor dat er niemand van vanaf binnenkwam. Nee, die... Uh, ja, dat was er van eenten, het als er niemand niks binnenkwam, dan ging ze de zaal in... ...Nichtveld en, hé, uh, hey, betalen vriend. Maar was dat uh, alleen toen het nog om de goede doelen ging... ...of ook toen er geld verdiend? In beide. <lacht> en wat gebeurde er met dat geld? Mocht je dat houden? Nee, het geld voor het goede doel ging naar het goede doel. Nee, maar daarna, toen je ja, ja, 16, ja, dat was, 16, uh, ja. was voor jou? Ja, dat werd keurig op de bank gezet. Want dan kon er kon ook eens een keer een avondje geld bij moeten... Oh ja. Nou, Dan kon ik het eraf halen. Ja, ja, ja. Dan had ik ook weer van moeder. Jongen, dat moet je op de bank zetten. Want er kunnen misschien wel eens tijden komen dat er geld bij gaat. Dat jouw moeder dat al zo goed in de smies had. Ja, ja. maar die was er wel... Ja, dat was... Uh, ja. <laughs> ja, dat was... Ja. Um, 16, 17 jaar uh, op pad met... Uh, nou ja, je zegt ik ging altijd mee. Maar als het meerdere bandjes werden, dan werd dat moet lastig natuurlijk op een gegeven moment. Ja. Dan ging ik met de band mee die uh, in de leukste zaal speelde. Niet waar de leukste vrouwen waren, maar in nee, nee, de leukste, wat zaals, de leukste zaal. Wat is de leukste zaal dan? Over het algemeen waren dat de Brabantse zalen. Nou, nee, dat het, ja. het publiek het leukste, de ja, leukste het sfeer. Het leukste, ja, ja. Ja. Is dat Brabant? Toen, toen wel. Ja. Ja. Het, was an, het was anders dan bijvoorbeeld in Friesland. Daar zaten we ook verder. in de Groningen zaten we ook. Maar als ik, ik, ga, ik ging geen vier keer mee naar Groningen. Nee, ik dacht, nou, dan ga ik keer, en ik moest ook aan mijn klanten denken. Want ik moest mijn gezichtje laten zien. Ja. Ja, dus je dus ik probeerde verdeelde het, het. verdeelden. Ja. Ja, ja, ja. En welk genre was het? Top 40. Oké, okay, en ja. kofferbandjes meestal? Het waren allemaal kofferbeentjes. En, en dat is een van, de, een van de redenen... dat een nooit, bijna nooit een hit zal maken. Nee, natuurlijk niet, want die spelen natuurlijk nummers ja, van anderen. Het. Ja. het waren geen bench met eigen werk of Ah, oké, okay, nee. Dan is het echt handel en goede handel ook, inderdaad. Dat heb je al jong uh, goed gezien. Um, hoe kwam je aan die opdrachten... Echt gewoon iedereen maar bellen? Want dan kan ik me voorstellen dat je ook een keertje in Buurthuis de Witte vlinder staat. Waar mensen zich moeten omkleden in de keuken. We heb het ook meegemaakt. In bierrok. Ja. En uh, ja, dat soort en golven, Dat kon vroeger allemaal. En daar zei je ook niks van. Oh nee. Dan had nee. kwam de band niet. ze dus heb je ja, lekker Dan wisten ze gewoon, de, de wist gewoon van. Oh we moeten daarheen. Oh ja. Jongens uh, omkleden in Nou dat was gewoon. Dat had ook zijn charme natuurlijk. Ja. En tegenwoordig en moet, je tegen, moet je tegen muzikanten zeggen: Bierox Ze hebben tegenwoordig een rijder van drie vellen. Ja. En dat moet er zijn. En dat moet er zijn aan drank. Ja. Bij ons was het belangrijk van dat we maar één consumptie per persoon per uur hadden. En de afloop voordat we weggingen, wat broodjes en koffie. Oké. Okay, ah, dat waar, en was dat iedereen stond blij? Op de, ja, dat ja, is een contract. Een, een rijder, voor de mensen die het niet weten, dat is een, uh, uh, eigenlijk een soort contract waarin staat wat de band geleverd wil hebben. En als je een grote artiest hebt, dan staat daar bijvoorbeeld op alleen blauwe M&M's. Dat is zo'n grapje. Dat ja, altijd het is een aanhangsel ja, van het ja. contract. Maar ja. zelfs al bij gewone artiesten is er een aardige rijder bij sommigen. Ja, ja zeker. Er je geen topartiest ja. voor te zijn, of een wereldberoemde artiest. Ja, maar vaak is het ook zo dat, dat het bijna wel moet uh, niet eens, uh, uh, uh, uh, wat tegenwoordig heel erg in is in die riders, is gezond eten. Omdat als die bandjes avond en avond op pad zijn, dan krijgen ze iedere keer diezelfde gehaktbal en op een gegeven moment stort de drummen natuurlijk ook van nou, hoeven. Ik heb, ik heb meegemaakt. Ik heb in de jaren tachtig met, uh, met aardig wat wereldcorrificeren gewerkt. Onder andere Fits en Orgobersen. Daar heb ik uh, wat Benelux toen eens mee georganiseerd. En die hadden een rider, acht vellen. Die gingen eerst vertalen. Want ja, ja je wilde er niet, uh, niet voor zorgen dat er nee. één of twee dingen niet klopten... wat dan dat het optreden niet doorging. Nee. En dan stonden daar uh, de duurste whisky's in. Waarvan ik dacht van... Het zal wel, want ik drink niet, dus dat hebben de, merken zeggen me niks. En dan kwam je op de avond zelf. En dan, eh, dan wilde je even met Fais eh, met Domino gaan praten. En dan stonden er twee van die bodyguards voor de deur. En die zeiden van, nou nou, that's not for you. Ik Zeg, ho ho vrienden, maar jullie komen hier tien keer naar Nederland op kosten van mij. Dus ik denk wel dat ik erin mag. En dan zat meneer Domino gewoon aan het water... En de rijder, de drank wat er in de rijder stond, dat ging naar de, de bodyguards. Ja, ja, ja, ja. Die pikten het na afloop mee naar voor het hotel. Ja. Want dan hoeven ze niet te betalen. Dus het valt reuze mee. Het zijn meestal de mensen die er omheen hangen, die de, die de babbels hebben, dan de artiest zelf. Ja, die verzinnen de dingen bij elkaar. Ja. Want Fes Zomer vond het heel erg leuk dat we gewoon een uur van tevoren gewoon over koetjes en kalfjes zaten te praten. Want anders zit die man maar alleen. ja. Ja en, ja, en de tegen... mensen eromheen zeggen van nee, je mag niet naar binnen, ja. maar hij zelf vindt het eigenlijk helemaal niet erg. Nee, hij wil gewoon praten, hij wil gewoon onder de mensen, maar ja, ja. als je bekend bent, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. En hoe kwam jij dan weer, uh, de, hoe had je je vinger daartussen gekregen, die Europese tour van Fats Domino? Nou, wow, ik, uh, ik had op een gegeven moment, dacht ik van, ik heb het allemaal wel gehad, beentjes uh, managen en dat soort dingen, ik wil eens een keer uh, een concert organiseren. En de vraag was eigenlijk, zou ik dat kunnen? Ja, dat moet ik je een keer proberen. Maar ja, ja. Moet je toch wel, ja, dat is een risico natuurlijk. Want je praat niet over duizenden euro's, maar je praat over heel veel geld. En toen heb ik de stoute toen aangetrokken. En ik dacht, nou ja, we zien wel waar het schip strand En toen heb ik via-via uh, nog gekregen. Oh via-via? Hoezo via-via? Nou, ik had een collega die had, wel, die had daar connecties in okay. Dus ik dacht, nou, dan moet jij van mij regelen. En dan ga je het <laughs> organiseren. Okay. Nou, dat hebben we dus gedaan, twee jaar lang. Ik heb, ik heb ze gehad, ik heb uh, acht, negen optredens gedaan, hartstikke leuk. Maar na twee jaar dacht ik van, dit gaat hem ook niet worden. Nee. Want wat is de kloof? Dat je heel erg druk bent met organiseren, pers, posters, alles wat er omheen is. En dan moet je de kick eigenlijk krijgen van dat optreden van een uur. Want hij treedt een uur op en hij is voorbij. Dus elke avond om tien uur was het over. En na zeven keer, dan ik van, ja, daar haal ik geen voldoening uit... Dus ik ben daarmee gekapt. Plus aan het eind van die twee jaar ben ik eens gaan plussen en gaan minnen. Ja. En dan wil ik net zo weer plussen als minnen. Oh. Maar <lacht> financieel of Ja. Financieel. Uh, Oké. Okay. En dat kan volgens mij nooit de bedoeling zijn van, uh, van een zaken doen. Zo hard werken en daar zo dat bedrag dan uh, ja, niks niet eens naar, aan overhouden. Want ja. de ene keer leg je erbij en de andere kant uh, komt er keer geld uh, binnen. Ja. Maar het schoot niet echt op. Nee, niet uh, voor. Nee. Uh, wie zijn we? Willy and the Giants. Willy and the Giants zijn een, uh, of is een Haagse formatie, uit heel het begin. Dat is de band van uh, Willy Wissink. En dat is de band die uh, ik het eerste contacteerde voor een concert in Zalbommel. En er was een, een band uit de Haagse scene. Ja. En dat was een ruige band. Een hele ruige band. Ja. En, uh, en jij was nog heel jong. Ik was heel jong, maar ik wist al wat voor jaren ze speelden. En toen, zijn we, toen hebben ze de album gehaald. En toen je ze bijna de tent af. Zo ruig was het. En dat was, dat was de eerste band die ik haalde. Vandaar dat nummer. En bovendien, mijn moeder was er ook helemaal gek van van die muziek. En mijn moeder die, die zei van... Eh, als ik sterf, dan moet je dat draaien. Echt waar? Ja. En dat werd ook gedraaid, vijf jaar geleden. Dit liedje? Wa Ajoen, Ajoen. Oké. Okay. <treeks> Ajoen Ajoen van Willy and the Giants. En, uh, dat is een keuze uh, van uh, Herman van Dier... die uh, naast mij zit en dit u te gast is in uh, De Nacht van Uw Leven. En dit was de eerste band die hij, of het eerste orkest zei je zo mooi, die hij contracteerde om te gaan optreden toen hij nog heel jong was en besloot om de amusementswereld in te gaan. En het nummer dat gedraaid werd op de begrafenis van je moeder vertel je net. Ik heb altijd met liedjes begrafenisliedjes dan, die zijn voor mij altijd voor goed verpest. Maar jij kunt hem nog goed horen. Mij nee hoor. Ja. Ja, ik heb er goede herinneringen aan. Ja, precies. Ik bedoel, deels omdat het het eerste concert was en anderzijds van mijn moeder. Ja. Nu is het in deze tijd, dit niet zo ruig? Deze tijd, zeggen je, dit is, is oude is lullen muziek. Ja. <laughs> ik bedoel, ja, zo simpel is het. Ja, dat zullen we niet <laughs> horen zeggen. Ik ben van Max, maar ik denk wel van, nou, ah, ruig, ruig, ruig. Maar dat was toen ruig. Ik zeg gewoon, het is Golden Oldies. Ja, ja, ja. ja, nee, ja dat is ook Ja, dit was, dit, toen was het ruig. Ja, ja toen brak ze echt zalen af, jongens. Ja, dat is niet te geloven. Op de stoelen en uh, ook het publiek. Ja, dat was. Uh... Maar dit was ook geen kofferband. Speelde Dit is eigen werk. Nou, Jon, is geen eigen werk, hè? Nee? Nee, dat was al uit, uh, uit de Indische tijd. Er uh, oh. waren al verschillende bandjes die het speelden. Oh, dus toch ah. ook al koffers, ja. uh, inderdaad. Ja, nou ja. Uh, daar ontdekte je toen een uh, gat in de markt eigenlijk mee. Uh, dat je graag opvulde. Toen inderdaad die stap naar de concerten van de bekendere namen. En twee jaar later had je de plus en de minnen naast elkaar gezet, en toen? En toen dacht ik van, uh, wij moeten een andere weg inslaan. <kijf> wij moeten gaan organiseren. En, dat, uh, en dan moeten we een beetje van de bandjes afstappen. We moeten naar de bedrijfsfeesten gaan, de bedrijfsactiviteiten. En uh, daar moeten we een maatwerk van gaan maken. Men vraagt en wij organiseren. Ja. Nou, dat is, weet ik, maar we zijn inmiddels iets verder. Weet ik, dat is inderdaad ook een hele goede business... Maar hoe kwam je erbij? Nou, je had door... natuurlijk die bandjes al wel een beetje geplaatst bij dat soort feesten. Ja, maar in, in principe ging, ging de markt ook veranderen. De markt die ging heel langzaam ombuigen naar, naar... We willen iets meer dan alleen maar een feestavondje van acht tot één met een buffetje en een bandje. Hè, wij willen ook eens een keer een, een, een dagje uit en een, iets anders doen. Oké. Okay. En dan kun je dan in meegaan of je kunt vol, uh, volharden in het blijven boeken van ja. alleen maar bandjes. Dat onderdeel, ja. Ja. ja. En wij wilden wat breder worden. Dus we je zijn zegt maar... steeds wij, wie bedoel je dan ja, met wij? toen Ja, ik ik, ik ik had destijds met mijn vrouw een uh, bedrijf. Oké, okay, waar kwam die vrouw vandaan? Mijn vrouw die kwam uh, uit Brabant. En praat voor zat ik op mijn eerste vrouw. Ja, ja, ja en goed. Uh, waar had je haar ontmoet? Ja, op, bij een bandje. Uh, bij de, een bandje? In, in de Sterren Nieuwkuik. Echt waar? Ja. Kwam ze naar je toe, zei ze, hebben jij de manager? Nee, ik weet niet hoe dat gegaan is, maar... Ik weet, maar je ik weet niet... hebt een heel selectief geheugen. Ja, nou, als, ik, ja als het me uitkomt, hè. Ja, als het me precies. uitkomt. Ja. Nee, nee ja. volgens mij ben ik, ging ik op haar af. Okay. Ja, dat is, ja, maar goed. Uh... Die verlegen jongen die uh, nam ja, ook uh, inmiddels goed. wel. Uh, ja. Goed, dus je had inmiddels een vrouw. En hoe lang had je die vrouw? Hoe lang ik die vrouw gehad heb. Nee, hoe lang oh. je dat had op het moment. Ik, ik probeer een beetje te plaatsen waar we zijn in je leven. Oh. Oh. Want uh, dat hele vets domino-verhaal, die, die, hoe oud was je toen? Goh, goh dan ga je misvaten. Nou, dat was ik, in, uh, ik was toen uh, 2, 33. Ja. Oké, okay, dus ja. we zijn al ver voorbij ja, het voetballen, dat al, ja. hebben we alweer... Uh, ik voetbal en... nog steeds trouwens. Je voetbalde wel? Ja, maar je ik voetbal nog gekeken. steeds oh. bij Niveau Sparta. Ja, oké. Okay. Heb ik tot mijn uh, 38ste volgehouden. En Je bent dus altijd zo'n actiefling gebleven. Ja, dat klopt. Ja. Nog steeds. Ja. ja. Goed, en uh, inmiddels, inmiddels die vrouw ook kinderen? Ja, ik heb twee kinderen. Die uh, ook nog. En, ja. en, en Inmiddels Dennis? drie? En, en daarnaast, dus uh, ja. uh, op zoek naar de bedrijfsfeesten. Oh. Ja. Dat uit gaan bouwen. Klopt. Maar dat deed je vrouw dus mee? M nou ja, min of meer. Oké. Okay. minder of meer. Ik heb een beetje een beeld. <laughs> maar als je het nog toelicht, Houd... hoor ik het wel. Ja, ja. nee. nee. Ja. Toen... Mijn vrouw was niet zo behept met het virus entertainment. Oké. Okay. Dat zie ik toch mooi, uit. Nee, haast, maar he ik heb meteen een beeld. Ja, is goed. Ja. ja. Ja. Dus jij was eigenlijk, eigenlijk als je wij zegt, was jij gewoon heel druk met die ah, ja, bedrijfsfeesten. Ja, maar klinkt zo. Ik, ik praat altijd over wij. Dat ja. het klinkt wat vriendelijker dan ik. Oké. Okay. Dat nee. doet Van Gaal al, dus dat doe ik niet. Nee, nee precies. Een soort koninklijk meervoud. Goed. Uh, dus, de bedrijfsfeesten. En uh, je zag al de dagjes uit, wilden ze. Ja, de dan de uit. De, de mensen moesten vermaakt worden Juist. natuurlijk. Ja, en niet iedereen wilde meer s'avonds feesten? Die mensen werkten ook eens overdag en s'avonds thuis. Oké. Okay. Want je had, ja, die mensen hadden kinderen. Ja. En die kinderen, die, ja, er waren meestal twee verdieners. In die tijd al. Ja, dat en was die twee verdieners die de ja. markt. Ja, de enige, de enige dag dat ze op een gegeven moment thuis waren... was eigenlijk de zaterdag en de zondag. Ja. En dan werd je ook nog geclaimd door de baas van het bedrijf. bedrijfsfeestje. Op een zaterdagavond van 8 ah, tot 1. Ja, okay. Nou zeiden die mensen van... kunnen we het niet dan overdag doen... dat we dan s'avonds om 7 uur thuis zijn? Ja, nou, en zodoende is die markt gegroeid. En dat was, dat was ook een hele goede markt. En dat is nog steeds een goede markt. Ja. Alhoewel de budgetten iets minder zijn, maar ja, dat was een gat in de markt. Ja, daar ging je in. En wat ontdekte je? Wat moest je leveren? Ik moest van allerlei gekke dingen leveren. En wij hielden van gekke dingen. Dus wij in die tijd eh, creëerden wij het super-jule kampioenschap. Tuurlijk. Dat creëerden wij. <laughs> Toen en waar we het super-sjoelkampioenschap vandaan? Nou, je hebt een gewoon sjoelbakje. Jij hebt ja. gegarandeerd gesjoeld vroeger. Absoluut. Juist, een klein bakje. Ja. Wij zeggen een mini-bakje. Mini en toen dachten wij van... Zullen wij die bak nou eens opblazen naar een bak van vijf meter? Ja. Zou dat Natuurlijk. leuk zijn? Ja, dat moet je ervaren. Dus een bak laten maken, vijf meter, twee stukken van 2,5 meter. Zet hem op een braderie. En laat mensen shoelen. Ja. En sta, zet er iemand bij voor het uh, commentaar... Ja. Ja, dat wil je niet weten. Dat liep als een gek. Maar even voorbij, hè? want uh, hoe gaat het? Je ja, schoelen inderdaad uit en treuren met de hele familie, maar, ja. maar met dat grote, waarom is dat, waarom is dat leuker? Want dan moet je harder gooien. En... Nee, valt mij als je maar een goede gladde bak hebt. Oh ja, je moet wel goed gaan. Maar, ja, maar als jij met een kleine bakje op, de, op een braderie staat, of op een jaarmarkt, of in een Val winkelcentrum. Nee, dat bedoel ik. Ik heb ik thuis ook. Ja. ja. Maar, maar, jij je hebt, kwam dus met super maar je hebt wel het voordeel dat als je super met dezelfde regels als thuis, ja. dan hoef je het niet uit te leggen. Nee, dat kent iedereen. Dat bedoel ik. Ja. Nog steeds shoelen mensen nog. Ik hoor nog ja, dat wil je zovejule. niet weten. Ja ja, ja, ja, ja. Kom je bij een opening van het bedrijf... Ja. Kom je bij een, wij staan op hele grote bedrijfsfeesten... waar er 700, 800 komen... en dan is een vast onderdeel bij een collega van ons altijd... ik moet het super kampioenschap hebben. En dan is het volledig van de eerste tot de laatste minuut druk... Ik, vind, ik durf het bijna niet te vragen. Maar stonden jullie niet ooit ook op, op het Max? Nou, dat weet ja, je niet. Ja, daar stonden twee keer. Maar onder op Max bij de ledendag. Ja, ja, twee keer. Nou, nee, ik heb hem gezien, de super ja, show. Maar je hebt niet meegedaan? Nee, heb nee, kijk, me dat geslagen. bedoel ik maar. Ja, ja, kijk. Ben ik dan weer. Ja, nee, maar dat ja. hebben we twee keer gestaan. Twee jaar terug. Maar en toen het... dacht ik inderdaad, oh, leuk, sjoelen, maar het was gewoon te druk. Ja, ja nou, ja, dat waren wij. Ach, wat grappig. was nou, ook het mediaparty ja. trouwens, ja. de eerste keer. Ja, ja, ja. ja. Aha, het super maar goed, ja, Dat, dat het. soort dingen, daar, uh, dat ja. ontwikkel je dan. Dat ja. En heb je ook wel eens iets uh, bedacht wat gewoon niet werkte? Ja. Wat dan? Het uh, een tafelvoetbalspel. Het supertafelvoetbalspel? Ja, het super En dan moest je zelf aan zo'n zo buis bij... door je middel? Oh, nee, nee, niet door het middel. Oh. We echte buizen, er waren echt een heel groot... Net dat tafelvoetbalspel thuis hadden we opgeblazen. Ja. Tot 8 bij 4, in ja. onderdelen. En dan moest je zelf in gaan staan. Nee, je hoeft niet in te staan. Je kon oh. gewoon met die, met die. Oh, je kon wel de mannetjes ja. bewegen. Ja. Maar Je kreeg ze niet vooruit. Ik heb daar verschillende keren de, meeste, de attractie, de meest creatieve attractie voor gewonnen, een prijs. En weet je wat het maar beland? In de praktijk? Nee, het werkt gewoon een meter. Ja, dat is risico. Ja. En weet je waar het beland is? Nou, ik geloof bij een of de kerstverbranding. Want het, het was goed huid om te branden. Ach, eerlijk. Ja. Ja, dat het het mij. Gaat je even pijn in je hart, of niet? Nee, maar als iets niet loopt, dan moet je het... Ja, afstoten. Ja, afstoten. Ja, kill your darlings. Ik had, ik had ook geen museum of zo waar ik het neer kon zetten. Nee. Dus ik daarna, dan maar weg. Ja, met Dure Dam. Oh nee, dat is andersom. Nee, dat, was het, nee, in, dat gaat niet Een mini spannend. Ja, dat is ja, andersom. Dus het... Inderdaad. <laughs> ik denk ja. even met je mee, maar je hebt er niks aan. Ja, dus uh, zo ben je wat meer... Ja, eigenlijk wat meer de creatieve kant op gegaan. Ja, ja. Maar als die sjoelbak daar dan staat op die braderie... dan sta je er zelf niet naast. Van uh, kom sjoelen. Nou, ja, ik sta er wat naast. Want ja? Ik, ja, ik had mijn eigen... Dat had ik inmiddels... Uh, dat we hele, heel erg druk kregen met het sjoelen. Dat was inmiddels met mijn uh, huidige vrouw. En uh, die kwam uit de modewereld. <coughs> en... Um, die zei van, uh, die, die presenteerde modeshows Ja. En toen dacht ik van, had ik een keer gezien. En ik dacht ja, maar ik kan eigenlijk ook wel presenteren. Als zij het kan, dat kan ik het toch ook? Uh, dat klinkt heel onaardig, maar dat bedoel je vast nee, niet. Nee, nee, ja. dat bedoel ik nee, nee. niet. Maar ik dacht, dat moet ik ook kunnen. Ja. Want ja. zij kan ook presenteren en zij staat ook niet, niet, niet, niet vast of zo. Nee. Nou, toen heb ik het een keer geprobeerd. en Dat ging best aardig. Ja. Toen dacht ik van nou, als ik in Limburg sta, dan kennen ze me toch niet. Maar hoe oud was je toen inmiddels, Herman? Oh, Toen was ik wat ouder, hoor. Ja, ouder was toen liep je, ik al tegen de 40. En, en, en toen ontdekte je pas het presenteren. Ja, Altijd ja, het stond je laat, in de coulissen. Ja. Uh, en toen kwam ik eruit. Toen kwam het uh, los. Ja, ja. Ik ja. kwam niet uit de kast, maar ik kwam uit de coulissen. Ja, Dankzij je vrouw. Ja. ja, dus. Nou, dat ging goed. En toen, had ik me, toen heb ik me de, de naam Mr. Supershoel toegeëigend. Natuurlijk. Toch? Ja, ja, het ligt voor de hand. Ja, Mr. Supershoel. Ja, Mr. Supershoel. En wat doe je dan? Nou, dan, uh, dan praat ik het spel aan elkaar. Ik leg de regels uit. Ik maak de stand bekend. En als het heel erg spannend wordt, dan ga ik daar een live verslagje bij doen. En zo ben ik vier uur bezig. Op braderieën, ja, markten, uh, nou ja... Noem maar op. Maar nou denk ik toch, hè, dan was dus die persoon die het, de, toen voor de zevende keer Vets domino op ging treden... dacht hij, ja, nou heb ik het wel gezien. Maar je staat nu jaar in jaar uit met een sjoelbak op de braderie. Kier of 20, 25 per jaar. Denk je Winkelcentra. Niet? Je denkt nooit die 25e keer van ja mensen, het is een ronde schijf, hij moet door het gaatje. Ja, ja, maar ja, dat kan ik niet veranderen. Nee, maar je kunt wel een stagiair daar neerzetten. Met een vlotte babbel. Ja, ja, nee, maar ik vind het zelf heel leuk. <laughs> Toch, dat is, de, dat is de clue, dat is de clue. Ja, ik bedoel, kijk, ik vind, het, ik vind het veel te leuk. Ja. En leuk. zo ook een heleboel dingen die ik vind ik leuk. En ja. ik heb ook dingen gehad, die heb ik ontwikkeld. En die moesten toen gepresenteerd worden. En toen, heb ik, toen dacht ik van, nou, ik pak een professionele presentator. Maar dat lukte niet. Want ik moest hem vier, vijf keer alles uitleggen. En toen zei ik van, dan doe ik het zelf wel. Ja. En dat ging dan beter. Ja. En hoefde hij hem niet te betalen. Dat bedoel ik. Ja, ja. dus gaat, zel, gaat, geld dat geld zijn twee plussen. Ja, tegen twee minnen. Ja. En, en uh, heb je al die tijd ook nog steeds gevoetbald? Ja, tot, ik zeg al, tot mijn 38ste. Uh, en toen kreeg ik een dubbele beenbreuk. En toen dacht iedereen van, nou, nou stopt hij wel. Ja. Maar dat was ik niet van plan. Dus ik dacht, uh, ik zei, binnen een half jaar ben ik er weer. <coughs> en inderdaad, binnen een half jaar was ik weer helemaal fit... Alleen, toen hoorde ik niet bij mijn club terug te komen. Want ik speelde constant in het eerste elftal. Ja. Mijn 14e. Ja. Toen zei ze, ga maar ergens anders voetballen. In de vijfde elftal of zo. Hè? Ja, zo gaat dat. Maar was je minder goed na nee, dat gebroken ik, ik been? Was, nee, ik was niet minder goed. Maar, maar waren er dan heel veel goede bijgekomen? in de nee. te... Vonden ja. ze je gewoon niet aardig? Ja, ik, ik ben een reuze aardig. Ja, dus nou, nou dat, be ja denk, dat bedoel ik. Ik even denk van waarom Nee, maar hij zei, ga maar naar het vijfde doen, zei de trainer. En ik heb er een ander in staan. Dus nou, dan zal ik jou volgend jaar laten zien dat ik nog minimaal een klas hoger kan voetballen dan jullie. Ja. Nou ja, en toevallig kwam het zo uit. Kwam er kwam een club bij me, die zei van... hé, hey, wil je bij ons komen keeper? En uh, nou, daar ging ik heen. En ik heb dat jaar erop twee keer tegen mijn oude club gevoetbald. Twee keer gewonnen. Twee keer alles tegengehouden, zeker? Ja, twee keer 1-0 <laughs> gewonnen. Dus ik had een vaans. En ik heb het nog drie jaar volgehouden. En toen ben ik op mijn 41ste gestopt. Ja. En die dubbele beenbreuk, hoe kwam dat? Ja, dat is vooral apart... Men speelt terug op mij. Ik ben keeper. Ze speelt terug op mij. Ik wil de bal tegenhouden. Ik loop met mijn rechterbeen in een molshoop. En mijn linkerbeen loopt door. En het was krak, krak, krak, ah, krak, hoppa. Ja. Nou, gebroken. Dat wist je meteen natuurlijk. Ja, ik hoorde wel kraken. Je hoorde het aan de andere kant ook kraken trouwens. En, ja, uh, oh. ja. Kan er nou een molshoop zijn midden op een voetbalveld? Dat moet toch een beetje onderhouden zijn? Maar dat kan altijd natuurlijk. Ja? Ja, ja ik heb nooit gevoetbald. Dus nee, maar dat kan. Ja. Mols hopen, dat is... Die gaan uh... overal heen, die beesten, hè? Ja, precies. Die ja, hebben ja, geen rekening dus... met de auto's. Nee, dat bedoel ik maar. Okay. Dus, uh, nee, maar die voetbal... dat voetbal heeft zich toch nog een beetje doorgezet. Ondanks uh, de hele showbiz. Uh... Ja, het ging er aardig bij, hè? Ja, Nee, ja, je moet ook uh, conditie hebben om... Al ja, maar die... ik train ook trouw twee keer in de week. Weer of geen weer, constant trainen. Voetbal? Ja. Echt waar? En als keeperstrainer was het net een vark, hè? Wat zeg je? Een varkje was, net een varkje. Als moet je rollen ja, dat is. je moet die ballen tegenhouden. Die moet, doel, ze vragen niet van, oh het regent of er de, de staat blubber in de kool. Nee, vallen. Ballen tegenhouden. Maar, want hoe oud ben je nu? Ik heb uh, de gedenkwaardige leeftijd uh, bereikt van 65. Ja, dan, maar dan moet je geen keepers trainingen meer doen. Nou, ik ben vorig jaar nog gevraagd. Ja? Om dames te trainen. De, keeper, de, de, de dames en dan de kipers. De, de dames-kipers. Ja. Ja. En ik had, ik had eigenlijk nog wel ja gezegd, ja. maar we kwamen er financieel niet uit. <laughs> nu hoefde ik niet de hoofdprijs te hebben, maar ik moest wel iets nee, hebben. Nee, het moet niet, het moet wel, het moet niet uh, meer opleveren om maar heel even met de schuilbak mm. op de nee, te gaan dat niet, maar ik Nee, dat moet, ik moet minimaal <laughs> had ik toch wel mijn reiskosten en iets erbij willen ja, okay. hebben. Oké, ja, je blijft toch een handelaar, hè? Nee, maar van ik zat de zon op. Nee, dat schijnt hij er ook. Ja, dat bedoel ik. Maar na de hand bekeken ben ik ook echt blij geweest dat het niet door is gegaan. Want, Want ik, ik had gedacht van met mijn uh, geweldige knieën, ik denk niet dat ik het drie maanden volgehouden had. Nee, maar je moet wel een beetje conditie houden ja, om. Maar dat doe uh, ik elke dag. Hè? Elke dag, half uurtje. Ik begin s morgens als ik opsta, half uurtje lopen. Hè? Rond je dorp, stad. Ja. O, het ja. is een stad trouwens ook. gewoon. En s'avonds een half uurtje fietsen. Aha. Elke dag ja, nou dan hou je wel die conditie in ieder geval wel op peil. Oh. Ja. en um, niet roken en niet drinken. nou, dat zei je ook nog. En oh, dan komen we zo op terug. laten we eerst nog even een plaatje gaan draaien. je wilde Chris Isaac wel horen. ja. Wicked Games. ja. waarom dat plaatje? het is uh, het plaatje waar ik uh, mijn uh, huidige vrouw heb uh, leren kennen bij dat plaatje. oh ja, wij, hadden, wij, hadden, wij kregen contact en toen draaide op de achtergrond dat plaatje. En dat is eigenlijk zo gebleven. Dat is ons uh, favoriete plaatje gebleven. En hoe kregen jullie contact dan? Ja, oeh, dat is een verhaal apart. Wij kregen ja. contact, ik was ergens met een, uh, met een modeshow. Ja. En uh, daar had ik een artiest zitten. <tacht> en zij presenteerde de modeshow en ik had de artiest zitten. Dus uit de hoofd daarvan was ik daar. En het was in de buurt van Alkmaar. En toen zag ik haar. Ja, klaar. Ja, het was, ja, inderdaad. Ik zei tegen haar van, ja, jou krijg ik binnen drie maanden. Oh? Van dat verlegen jongetje was niet veel meer over? Nee, dat was niet veel meer over. Nee, dat nee, had natuurlijk een beetje praatjes gekregen. Ja, ja. eigenlijk wel, ja. Maar ja... Binnen... En dat zei je tegen haar? Ja. En wat zei zij? Nou, ze zei van, nee, ze zei van, ik heb vier kinderen en dat soort grappen. Oh. Ja, van, armoede moet je, je erbij nemen? Maar, maar goed, binnen drie maanden was het zover. Dus ja, het ging heel vlug. Maar ze had vier kinderen, maar de, en geen man? Nee, ze had geen kinderen, hè. Oh, die had één Nee, één kind had ze één nee, kindje. Had ze, een kindje. Die, vier, die andere drie verzonnen ze er even ja. bij om je af te schrikken. Ja. Ze denkt, wat moet, we ik nou me met terug. <laughs> wat moet ik nou met die terug. Wat moet ik nou met die babbelaar? Ja, ja, ja, ja. Dus, maar goed. Ja. Dan, ja. Nou ja, we zien we wel. Ja. Maar goed, en dat toen, ging dus ging heel vlug. Ja, en toen? Want de, de, de, die modeshow, je gaat naar huis. Ja. En je dacht, dat is haar. Ja, dat is haar, ja. En toen? Ja, nou, toen ging het. Dus uh, ja, toen uh, waren de kriebels en die bleven... En toen dacht ik van ja, dat gaan worden. En dan, ja, dan moet je dit doorzetten. Ja, je komt er hier niet mee weg. Hè? Ik wil dit verhaal horen. Ja. <lacht> nou ja, ik bedoel bellen. Ja. En afspreken. Ja. En uh, weer bellen. Uh, weer afspreken. En dan soms met een smoesje. En toen dacht ik van ja, dit gaat niet goed. Dus ik moet gewoon zeggen. Ik moet gewoon zeggen wat er aan de hand is. En dan komt er iets minder prettig over, maar het is wel de waarheid. Ik had het, ja, je moet gewoon zeggen dat er een ander is. Oh, je moest er thuis ook nog. Uh, oh, oh ja. er was nog. ach ja. Nou ja. ja. Je kunt dus twee dingen doen. Je kunt het stiekem blijven doen, maar dat is ja. niet in mijn stijl. Nee. Dan kun je weer gewoon zeggen wat er aan de hand is. Oh. Dat is hard, maar ja. Ja. ja. Maar wel eerlijk. Ja. Maar jij had uh, thuis ook nog twee kinderen ja. in het toenmalige thuis. Ja. En hoe oud waren die dan? 8 hmm, en 12, uh, zoiets. Ja, ja zoiets. Ah, dat is wel een vervelende periode. Uh, ja, maar ja. Je was verliefd? Ik was verliefd. Tot over je oren? Helemaal. Nog ze meer. zit daar, of niet? Ja, klopt. Ja, ik begrijp het wel een beetje. We managen manager eigenlijk. Hè? Oh, ook nog. Ja, en ik de haren, dus wat dat betreft, ja. Maar zij is niet verlegen. Nee, nee. nee. Maar, uh, laten we dat plaatje draaien. Chris Isaac, Wicked Games. Met je vrouw, hè, man? Alice. Alice. Of Alice. El ja. Ja. Hoe, ik zeg, ik zeg wat al... zeg je tegen de Lies. Lies. <laughs> <laughs> Oh, okay. Maar ze officieel Alice. Oh, oké. Chris Sommigen zeggen: Ben je Alice in Wonderland? Ja, nou ja, wat, je wil, wat jullie is... willen. Het klinkt wel meer showbiz, Alice. Kijken. Ja, ja, ja. Chris Isaac, dus uh, Wicked Games, het, uh, het nummer waarop uh, jij en uh, Alice of Lies of Alice of, uh, uh, elkaar vonden. dus. Ja, en de, dat was, uh, uh, neem ik aan, een uh, rare periode inderdaad. Want van het ene huwelijk uh, naar de andere relatie. En even. Jij had twee kinderen, zij had één kind. Ja. En is er toen nog een gezamenlijk kind gekomen? Of nee, nee, de, nee, dit, nee, dit zijn die drie waar jij het in het begin uh, ja. over had. Ja. Wat vinden die van het uh, hele superjoelen? Uh, die en vinden het geen van drieën. Laten we het zo stellen. Ze willen geen van drieën in, in dit vak. Oh, allemaal niet de amusementskant uh, nee. op. <kwijnt> Waarom niet? Eh, omdat ze zien hoe hard het werk is. Ja. En daar, zijn ze, daar knappen ze helemaal op af. Dag en nacht werken. Ja. Maar goed, nou denk ik dat de ene ook... Uh, als ze over een jaar of twee een iets betere baan krijgt... dan uh, het impresario spelen of het organisator uh, wezen. Want die is dan het uh, rechten studeren. Ja, oh, dat gaat de goede kant op. Dus uh, ja. als het meezit, dan gaat hij naar de universiteit volgend jaar. En als het uh, dan ook nog meezit, dan is hij over twee jaar... dan heeft ze de kostje gekocht. Ja. En uh, mijn andere dochter, die uh, heeft een goede baan bij uh, een hotelketen... Onder andere in Zalbommel. En mijn zoon die zit in Amsterdam en die werkt ook. Ja. En die werkt ook, maar als wat? Ja, hij zit volgens mij, werkt hij in een café of in een koffieshop. Oh, okay. Ja, niet, niet zo'n. Maar echt een koffieshop. Ja, ja. ja nee. <laughs> <laughs> maar een, een koffie-koffieshop. Ja, nee, maar was echt uh, verschillende. Op, het, op het Dambruik werkt hij of zo. Ja. Okay. Waar je 40, soorten... soort. Uh, Koffies kunt krijgen. Oké. Okay. En uh, uh, Herman, dat amusement, hè? Waarom? waarom wil jij toch altijd amuseren, entertainen, mensen Omdat ik dat leuk vermaken? Vind ik. Dat vind ik leuk. Ja, ja ik vind het ik vind het. Ik, vind het ik, ben, ik ben geen feestnummer, hè? Nee, ik, nee, ik ben echt geen ik feestnummer. Geloof ik niks van. Nee, het is echt zo. Ik, oh, maar een beetje zo, zoals ik vind het ook altijd heel lekker om op vakantie te gaan en te werken. Ja, ik ook. Ja, dat je, dat je. Ik ging ook altijd vroeger naar een camping. en dan ging ik daar in de horeca werken. Ja, ja, nou, en had ik, ga... ik een topvakantie. Ja. Is dat het een beetje? Dat je bezig bent. Nou, ik, kan, ik kan niet stilzitten. Nee. Ik ja, moet op vakantie ook werken. Ja. Maar ik vind het leuk om mensen. om blije mensen te zien. Je ziet daar zoveel slagreinige mensen. En ik vind, ik vind het fijn dat mensen in afloop zeggen. Nou, we hebben een leuke middag of een leuke avond gehad. Ja. Nou, en dan kun je nooit 100% scoren. Maar je kunt er wel naar streven om 90% blij te maken. Waar blijven ze over mopperen? Wat is die 10%? Ja, je hebt al 10% dat zijn de traditionele mouwers, zoals ik ze noemen. Oh ja, de mouwers. Um, ja. Ja, ze hadden in plaats van saté, hadden ze liever uh, paling gehad. En dan had je dus paling gehad, hadden ze liever saté gehad. Ja. Ja. Of de muziek was te hard. En dan zeggen wij van tevoren, kom even naar ons toe. Als het te hard is, dan zetten we het zachter. Dan ja. zeggen we tegen de jongens... Maar dan staat het te zacht. Ja, maar dan komen ze dus maandags van het, de muziek was te hard. Ja, ja, ja, ja. Dan durven ze niet ja, ja. naar ons toe te komen. Ja, maar, sommige mensen maar dat zijn traditioneel 10%... Mouwers. Juist, Mouwers. Ja. <laughs> ja. Zeg, en je zegt: het is heel hard werken, maar ik, ik denk altijd: het is business. Het is uh, binnenlopen. Binnenlopen? Dat, die bedrijfsfeesten. Ja, ja. Er zijn Dat is een grote budgetten. Misschien Dat is een nu wat minder. Maar... Nee. Sommige collega's misschien wel. Maar nee, het is echt heel hard werken. Wil je de kost verdienen. Ja. En dat is geen, kla geen klaagzang of zo, hoor. Dat nee. is echt zo. Maar ligt het ook niet een beetje aan jou? Want je bent niet iemand die graag delegeert, volgens mij. Goh, dat is een ramp. <laughs> dat is de grootste ramp die ik heb. Maar is het je nooit te veel geworden? Nee, nog steeds niet. Ik, nee. ik, neem, ik neem nog steeds meer... Ik heb nog steeds ideeën, van de week ook. Zijn we in Zutphen. En dan hebben we contact met iemand... en die zegt van, jullie moeten hier bijvoorbeeld... vestengolf op gaan zetten. Ja. Hij zegt, dat we een succes hier. Nou hebben we maar 14 plaatsen in Nederland waar we het ook gaan spelen. Dus dat zou dan plaats nummer 15 worden. Dus ja, dat doen we wel. Dus dat is voor 120 kilometer van ons verhaal. Ja, maar ja, als er vraag naar is... Ja, dus, nou, dan zijn we daarmee bezig. Maar wat is dat? Vestinggolf, zeg je dat nou? dat is, ik zeg dat in één zin altijd, actief ludiek golven in een historische ambiance. Nou... Maar, is Kun je het, het mooier zeggen of niet? Is het gewoon aangeklede Midget Gold? Nee, nee, oh, oh, nee, nee. Oh, nee. Oh. <laughs> Ik woon in dan? de vestingstad, hè, Woudergemme. Hè? Ja. Overigens, het decor van de komende televisieserie, genaamd Dr. Tines. Oh ja, oh, van, uh, nee. Is het ook ja, van, van de collega? Nee, het is niet om nee, nee, maar Nee, de Dr. Deen is van de. Juist. Dokter Tinus is met Tom Hofman. Ja. En Jennifer Hoffman, en Peter Faber, oh. en uh, Tigo en... Allemaal bij ja? jullie in Wouderichem. Ja. En dan gaan ze ook golven? We gaan ook nog een keer golven. Echt? Ja. Eerlijk? Maar ik heb er heel wat bekende gehad, hoor. Ja, dat geloof ik best. Ja. Maar hoe kom je... We zijn bij het super blijven hangen. We maar hebben de, de stad naar, naar, uh, naar, naar het golfen naar ja. niet gehad. We zitten op een gegeven moment in de auto. Ja. Wij lezen een artikel over uh, steppen in Vestingstad Heusden. Steppen. Op, op een step. Ja. Ja. Uh, wij weten zelf, omdat we dat uh, verschillende jaren gedaan hebben... dat het heel erg zwaar is. Ja. En als je mensen hebt die over het algemeen een slechte conditie hebben... Ja, de mensen op een bedrijfsfeestje oh, hebben ja. over het algemeen En dan moet je 10 kilometer competitie. laten steppen... Dan, dan kun je hebben ze lekker geen in het leuke vinsregen. dag. Nee. Ja, nee, dat vinden ze niet leuk. Nee, dan, gaan ze niet, dan heb je 90% mouwers. Juist. Ja. Dus toen zeiden wij, dat gaat hem niet worden. Nee. En toen dachten wij van, we moeten iets hebben wat heel laagdrempelig is... wat iedereen binnen twee minuten snapt... En op een of andere manier kwamen wij op golven in de vesting. Ja. Nou, en als we dat in alle andere vestingsteden gaan doen... dan heet het vestinggolf. Ja. En het heeft niks te maken met welke tak van golf dan ook. Het is vestinggolf. Maar, wat, maar is het wel golf? Is ja, het, wat Is het wel wil. met nou. een balletje en 18 holes? En... Nee, nee, nee. Het is, oh. eh, je gaat met een marquise of een markiezin op pad. Mooi pak aan. Ja. En dan gaan we met groepjes van maximaal 12. Ja. Elke markies krijgt een maximaal twaalf. Dan ja. blijft het persoonlijk. Dan ga je door een vesting heen. En dan uh, vertel je heel simier iets over een gebouw. Heel simier. En dan ga je een hall spelen. Ja, het moet niet te informatief worden natuurlijk. Nee. Ja. Nou, en dan, dus zo blijf je dus een, een uur of drie bezig met spelen, vertellen. Ja. Een hoog humorgehalte. En die mensen vinden het helemaal top. Je ziet ver van de stad. Je kunt de rondleiding pakken van de gids. Je kunt ook met ons meegaan. En jij bent de marquise natuurlijk. Nou, ik ben één van de markiezen. We hebben een stuk of tien. En is Alice maar marquise in? Die is, die is af en toe ook markies in. Ah, oké. Okay. Ja, en dat heb je wel gedelegeerd? Nou, je hebt een paar markiezen, Want je kunt niet in 14 steden tegelijk marquise zijn. Ja, het is zou ik dat wel doen, maar dat kan niet. Nee, nee, dat, nee, nee dat kan nee. niet nee. Dus hoor. Dus ik heb een marquise in de opleiding. En, ja. en wat moet een marquise kunnen? Voordat hij uh, bij jou uh, Vesting Golf mag begeleiden? Uh, hij moet toch wel uh, redelijk Nederlands kunnen praten. Ah, oh, dat is uh, handig. Ja, maar goed, af en toe een dialect er tussendoor. En hij moet uh, overwicht hebben. Hij moet leiding kunnen geven. Maar hij moet humor hebben. Oh, Ja, dat valt niet mee. Nee. Nee, maar het is allemaal te leren. Hè? Sommige dingen. Oh ja. Maar ja, je, je hebt veertien uh, steden. En dan moeten ze ook nog altijd maar kunnen. Dus je hebt zo al 28 man kiezen nodig. Ja, want het ligt dan. Ik heb ze nooit allemaal tegelijk. We kunnen in drie steden oh, tegelijk, oh, tegelijk spelen. Heen, ja, oké. Okay. En um, uh, uh, hoe loopt het Vestinggolf? Goed. Dat is, dat is een, na het supersjoelen, is dat je grootste nee, nee, nee, succes? Nee, dat, dus, dat is momenteel de, de topper. Ja, ja. het vestinggolf. Ja. Maar je, jij kunt het ook niet allemaal tegelijk doen. Nee, maar ik kan op één plaats zijn. Ik kan op één plaats zijn. Ja, maar je, doe je ook nog wel eens het supersjoelen? Ja. Dus je shoelt en je markiest en je organiseert. Ik ben gewoon nog volop bezig. Ja. Hoe lang blijf je dit nog doen allemaal? Nou, ik heb wel eens gezegd tegen mensen van... Uh, ik sterf in het harnas. Ja, ja, ja. Als marquise of als uh, super uh... Ja, liever als marquise. Dat ja, ja? ja, ziet voorkeur. er wat mooier uit, hè? Maar <laughs> voor dat uh, verlegen mannetje... dat uh, niet durfde te presenteren... Ben je, dus heb je ook daarin wel een flinke ja. ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb bijgeleerd. Ja, ja, ja. ja. Maar en dat komt met is dus ik door mijn vrouw, hoor. Ja. En ontdek dat je dat echt heel erg leuk vindt. Ja, leuk vind ja Dat is belangrijk. Ja. Ik, ben, ik ben geen professionele presentator, hè. Dat bedoel, maar ik... ik kondig aan en... Sommige mensen zeggen, ja, dat, je weet er veel van en het gaat leuk. Nou ja, zal dat wel. Ja, ja, ja, ja. Maar echt een presentator als brandsteen en zo, dat zijn presentatoren. Hè? Die hebben... Ja, maar ja. die kunnen echt niet zo goed golven, hoor. Dat uh, nou. valt nog te... Nou, golven misschien wel met sjoelen, nee. Maar als ja. hebben we ook heel wat prominent aan de bak gehad. Ja. <laughs> Want te pas en te onpas, dan dacht ik van, hé, hey, als ik ergens een bekende zag lopen... dan zei hij van, kom ik in school? Ja, ik heb zo geen tijd. En dan uh, maar een kwartier later kwam, ja, die dan een fotootje nemen en hop. Toch even Shoelen. ja. ja. ja. Wie, wie heb je gehad bij de Sjoelbak? Ik heb bij de burgemeester van Rotterdam gehad. Oh. Ik heb, uh, ik heb uh, wat hokjes dus gehad van, uh, van Den de Bos. Meitje Donners heb ik aan de bak gehad. Een... Ik heb wat uh, politieke koryfeeën aan, uh, aan de bak gehad. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb geloof ik iets ja. van uh, 40 prominente foto's van uh, mensen hangen. Maar als je dit allemaal, dat harde werken, maar vol wil houden de hele tijd... Ja. moet je wel goed voor jezelf zorgen. Ja, dat doe ik ook. Ja, hoe doe je ja. dat dan? Nou, ik zeg al... Uh, een half uurtje lopen vooraf, aan ah, ja. het eh, begin van de, van de dag, en dan uh, fietsen je een half uurtje aan, aan, het, aan het eind maar van de dag. Maar dat is het, want je hebt. In één keer per week dat, de sauna. Dan nou zou ik het bijna vergeten, we hebben nog twee minuten. Maar al in het begin van dit gesprek zei je: ik drink geen alcohol. Nee. Voor iemand die altijd in die show is en ja. altijd in het feesten is, uh, is geweest, waarom drink je geen alcohol? Omdat ik het lekker vind. Ik vind die lekker. Maar heb je dan, dan zeggen ze waarschijnlijk, ze: waarschijnlijk hebben ze jou 40 jaar lang biertjes aangeboden. Ja. Maar ik heb ook nog, ik heb in dienst zouden ze me leren. Ja. Ik, heb, ik heb ooit bij de Mariniers gezeten. Ik heb mijn hele dienst bij de Mariniers gezeten. En die zeiden van we gaan jou drinken leren? Ik zei, ik denk het niet. Maar nou, ze hebben het ook niet geleerd. Ik vind het niet. Als ik een wijntje proef, oh, dan zeg je van. Oh. Maar is er geluk bij een ongeluk met dit leven? Nee, je vindt het lekker of je vindt het niet lekker. Ja. En ik drink niet mee omdat de massa meedringt. Nee. Ik ben geen massa... Nou ja, voor de gezelligheid. Ja, dat vind ik te goedkoop. Dus bij jou sowieso geen probleem, denk ik. Nee, maar, maar ik, ik kan ook gezellig zijn zonder... Uh, op, op een spaatje rood. Ja. Zeg, hebben jij en Alice nog iets in de planning... na het golven en, de, en het shoelen? Ja. We krijgen nu weer de serie van Dr. Tines. Ja. En daar hebben we er natuurlijk weer op ingespeeld. Met de tines tour Nee, de tines arrangementen <lacht> ja. ja. We hebben drie tennis arrangementen Ja, het is niet te geloven, maar het is echt zo. Ja, ja, nou ja zo vind je iedere keer weer iets nieuws toch? en volgens mij haal je daar ook je lol uit. Ja, ja het is toch leuk? Herman, ik zie je zitten met uh, stralende ogen. Die ogen zag ik niet stralen toen je zo over het voetbal praatte... ondanks dat je dat ook met veel plezier ja, hebt ik gedaan plezier, altijd. Oh. Ja. Uh. Maar niet met diezelfde passie. Nee, en volgens dus, mij nou, heb een goede keuze gemaakt in het begin uh, van, uh, van je, je leven. klopt, ja. ja. Dank je wel dat je hier was om te vertellen in een uur. Graag gedaan. Het is er weer voorbij. Ja, gaat snel. Het gaat heel rap. Ja, Kun je ja? Je hebt het goed gepresteerd. Ja, dank je wel. <laughs> Herman van Die was dat in De Nacht van Uw Leven van OMROEP Max. Het komende uur is er weer een nieuwe gast. Dus lekker blijven luisteren naar De Nacht van Uw Leven. De Nacht van Uw Leven is een programma van OMROEP Max.